Ja, en we lopen hier uh, achter Faya Laurens aan. Ze gaat nu uh, ergens uh, instaan. Nee, ze is inderdaad niet groot. Ze is best klein, moet ik zeggen. Ze gaat eerst even naar de wc. En uh, nou, we zullen uiteraard wel zien wat er verder gaat gebeuren. Ik ben in ieder geval uh, erg benieuwd. Je horen, wat een herrie allemaal. Zullen we zo meteen eens gaan vragen wie hier allemaal uh, uh, fan is. Ze loopt een beetje uh, onhandig om erin te kijken. Een beetje onwennig, zal ik maar zeggen. Maar dit is denk ik ook omdat er een heel ander iets is, omdat ze hier nu in Echterkermis is. Heel veel mensen die trekken duwen, er hopen een stuk of vijf beveiligingsmensen om haar heen. Dus we moeten even proberen om naar buiten te komen, dat is niet erg gemakkelijk. Maar we gaan het gewoon proberen. Want... Uh... Meneer, het is wat, hè? Wat is het? het is druk hier, hè? Ja. U wilt, u wilt ook pro proberen iets te zien, zeker? Ja. Nou, ik wens u veel succes. Nou, ja, nu. Faya, hoe is het? Beetje druk. Beetje druk, hè? Je wordt bijna vergeduwd. Ja, die mensen zijn niet zo slim. Die gaan voor mijn voeten lopen en dan willen ze tekenen, een handtekenen. Dan ben je aan de kant gaan. Oké, okay, nou, uh, wat, uh, wat ga je nu uh, in de toekomst eventjes uh, snel doen? Ik vraag vragen even heel snel. Dan, uh, een heel snel antwoord misschien. Oh, in december ga je beginnen de opnames van de film waar ik een uh, rol in speel. Oké, okay, nou, uh, ik ben benieuwd wat dat uh, uh, wordt. Uh, je bent nu gestopt met uh, Goede Tijden, Slechte Tijden. Uh, kom je nog... Uh, uh, ja, ja, terugkomen gaat niet meer eigenlijk, maar ga je nog iets anders doen in de soapwereld? Nee, uh, dat niet. Ben je trouwens ook een uh, kermisfan? Nee. Uh, jawel, maar niet hier in deze buurt. <laughs> Is het de eerste keer dat je in Limburg komt? Uh, nee, ik ben wel eens in Limburg geweest. Ik weet niet eens voor wat, maar ik ben wel eens uh, in Limburg geweest. Oké. Okay. Je staat een beetje rustiger als net in, uh, op een kermis wandelen hè? Nu sta je wat rustiger Ja, dat is wat comfortabeler. Is het overal zo'n uh, zo druk waar je naartoe gaat? Uh, kermissen, ja, meestal wel, maar soms is het drukker dan de uh, ene keer, de andere keer is het wat minder druk. Oké, okay. maar je vindt het evengoed wel leuk om te doen denk ik, of niet? Jawel, en in het uh, pokkenend hier naartoe rijden, 190 kilometer, dat is wat minder leuk. Dan zijn we nog wel op, ja, maar ja. Waarom uh, ben je gestopt met Goede Tijden? Was het gewoon tijd voor iets nieuws of uh, was je er uh, ver klaar mee en zeg je van uh, ja, ik had er niet meer zoveel zin in? Nou, het was gewoon tijd voor iets nieuws. Oké, okay. en dat komt er zeker wel aan denk ik binnen korte tijd of niet? Ja, ik ga een film opnemen toch in december? Oh ja, klopt. Zijn jullie allemaal fan van Faya? Ja! Nou, ja. Faya wil je eventjes zeggen, uh, ik ben Faya Lawrence en ik doe de groetjes aan Joey en Dennis. Ik ben Faya Laurens en ik doe de groetjes aan Joey en Dennis wel. Oké, okay, op dit moment gaan we ook afsluiten. Uh, ja, dit was uh, Joey dan. Vanuit de kermis hier in Echt. Uh, Fijn, die gaat weer richting huis aan. Ze gaat denk ik nu nog naar een café hier in Echt. Dan is het voor haar ook afgelopen. Nou, dat was het dan voor vandaag. Ik zou graag tot de volgende keer hier bij uh, uh, ja, uh, de kermis. Doei.